Play me the same old shit on the radio.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 Uh, en die jongens uh, zullen het ook echt wel rennen in uh, Landen. Zes minuten over twee, zondag in Kirmeland. Uh, we gaan uh, straks aandacht besteden aan een voetbalwedstrijd. BNVC Bloemendaal die spelen vandaag tegen Sparenwouden. Want dit is een regionaal karakterprogramma. Eh, Tenminste een, een programma wat een regionaal karakter heeft. Dat klinkt even wat beter, Jaap Koper. Let op je Nederlands. En eh, straks gaan we natuurlijk eh, verderop in de uitzending ook nog aandacht besteden... aan eh, een aantal gesprekken die ik vorige week heb opgenomen tijdens eh, de Buma Dag.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 gewijzigd. En dat betekent dat uh, Rick en Kuyt erin gekomen is op de plaats van Tim Beren. En dat uh, Paul Joan, de broer van Tim natuurlijk, op de plek staat van, uh, van uh, Tim, uh, Tim Joan. En dat betekent dat uh, Bloemendaal met deze elf uh, moet gaan doen. komt er ook voor Bloemendaal van de rechterkant. En die zal genomen gaan worden door gijs Polgeest. Natuurlijk, de mensen worden natuurlijk al meteen op de posities gespeeld. En op de posities gedirigeerd. Sterke koppers gaan mee naar voren bij, uh, bij, uh, bij Bloemendaal. Dat is natuurlijk uh, normaal. Het is Gijs die die hoek uh, schop gaat nemen van de rechterkant. Leg de, leg de bal klaar om hem te laten indraaien. Komt die aanloop van Gijs. Komt dan hoog voor de pot. En dan moet er gekopt gaan worden. Die wordt weggeklaard. En dan komt hij. En jongens, dat was een kans voor, uh, voor Thijs Hofker. Hij komt er goed, maar hij komt hem net langs de verkeerde kant van de paal. En dat betekent dat de vraag weken is voor de man van Spanenhouden, die nu die bal nog op gaan pakken en weer in het spel gaan trekken. Spanenhouden. Een totaal ander team heeft ten opzichte van uh, vorig jaar. En dat betekent uh, dat dus uh, de Spanemhouden totaal vernieuwd en totaal verjongd is. Met alle grote bonken gespitst eruit zijn. En dat dus daar een heel nieuw team uh, voor in de plaats gekregen is. Dus komt een vrij trap voor Spanenhouden op het middenveld. Die gaan we nog meenemen. Kijken we wat het opleveren. Het is de nummer twee die die bal gaat, uh, gaat trappen. Dat is Erik van Warmerland. Maar probeert anders de diepe spits te bereiken. De nummer tien uh, Richard Gravenaik, maar die kan er niet bij komen. En het is uh, daar wordt hij opgeruimd in de achterhoede van Bloemendaal.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 Nee. Ja. ja, het is. Want ja, ik heb een aardig bruggetje geslagen hè, van deze band naar, uh, de, jouw, al, ja. Na, ja, naar jouw rijder uh, waar je mee reed gistermiddag. Ja. Uh, in de divisie 4. En, uh, ja, en dat is toch uh, redelijk uh, goed afgelopen, dacht ik zo te weten.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 En ja, mede daardoor heb ik ook gezegd van uh, ik wil heel graag weer met Duncan rijden. Die, uh, ja, ik vertrouw erop en uh, dat moet gewoon goed komen. Dus ja, zover uh, ja, is het zo wel goed. Ja, uh, ja uh, is het de bedoeling dat, uh, dat jullie met z'n tweeën het uh, de rest van het seizoen ook uh, de, in deze vorm gaan, uh, gaan rijden? Dus jij en Duncan uh, Huisman samen uh, en dan in de divisie 4. Want ja, jullie hebben nu een ja. mooie start uh, gemaakt lijkt mij dan. Ja, klopt. Ja, dat uh, is wel mijn bedoeling in ieder geval. Mm. Ik heb alleen uh, van mijn uh, grootste sponsor, dat is dus mijn man... nu te horen gekregen dat we het volgende race mij dit wagentje moeten wisselen. Het stekkertje gaat eruit of niet? Uh, ja, het <laughs> het wordt wagentje. Dus het wagentje? Het wagentje waar hij dus nu uh, gisteren tweede in is geworden... Ja. Die wil dus wisselen met mijn wagentje. Ja. <laughs> want hij denkt dus dat wij dus een sneller wagentje hebben dan dat hij heeft. Ja, ja. Nou, kan ik jou vertellen. Ja. Waar ze precies hetzelfde zijn. Sterker <laughs> nog, wij hebben veel meer moeite met rennen, want onze remmen uh, blokkeren heel snel. Mm.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 En, eh, uh, dat wordt natuurlijk thuis. Ik, ik word hier gewoon helemaal in de maling genomen aan alle kanten. Van, miss Daisy dit en miss Daisy dat. Ja. Yeah. En, uh, dat is een hele oude serie van vroeger op tv. Dat is een heel oud dametje wat in de wagen Ja, ja, ja, ja. Die heel langzaam rijdt over. Het, <laughs> nou, niet dat ik zie maar. Yeah.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 Heel bekend voor je ja. ja, Was al ergens in mij geloof ik uh, van het jaar Uitnodigen om uh, meteen uh, Nieuwejaarsrecht naar voor te komen kijken Ja Want geheid dat het ontzettend gezellig gaat worden Dat lijkt mij ook En uh, het vuurwerk uh, spat er vanaf Dus kom maar kijken allemaal Is goed We, we draaien dit even van jou samen met uh, de Ruud Jansband uh, Tot de volgende keer Dankjewel ja, Een hele fijne dag nog verder Doeg Hoi hoi Hebben we een gezellig feestje of niet? Let's it.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 Central, and the Southern Central Frank, gotta keep on pushing my mind, you know they're running late without love, where would you be right now, na I -na, na na na na without love, well, the Illinois Central, and the Southern Central Frank, gotta keep on pushing my mind, Living a book, I wish I could be your last.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 ...dat dus aan de korving naar het eruit moest... ...wegels euh, een euh, blessure En dat betekent dat het afkozen omgezet euh, moest worden van, van, van Bloemendaal. Dat betekent dat Sebastian Thomas euh, van het Middenveld afgehaald is... ...en die is op de euh, positie gaan, eh, gaan, gaan spelen. En nou moet even kijken, dat om de vrije te sparen... ...om een meter of twintig eh, euh, van het doel van Bas van Velsen...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 On the side 哎呀还动手过分 <laughs> Toen moest een koffie komen. Toen moest er koffie komen. Ja, ja heel wat. droog, Marco. Goedemiddag, Marco de Mes. Wat een introductie toch weer. Ja, ja, uh, ik ook moest ook nog ook even wel. heel gauw gast hier spelen. Uh, Fabiana Dammers was dat met Kent uh, Say No. Uh, nou ja, kent Say No. Maar er moet toch wel koffie... Uh, ja, Koffie. koffie geen gesprek, Nee, dames en nee. Dat, dat, dat, dat moet ik er wel bij zeggen. Uh, en uh, de plastic bekertjes uh, die waren dus niet uh, even verradigd. Dus, en ik hoorde Fabiana ergens in de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 gaat niet helemaal goed hierbuiten. Nee, het is ook levensgevaarlijk. Die rijdende planken. Ja, ja, ja, goed. Uh, nee, maar goed. Adam Mol, die doet, uh, doet het fantastisch. Dus, ja? Uh, ja. Volg je er ook een beetje of niet? Ik lees wat ze schrijft, ja. ja. Tuurlijk. Uh, en ja, is dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken met wat, uh, wat jij hebt uh, gedaan. Nou, iedereen heeft zijn eigen stijl ja, ja. en heeft ook recht op zijn eigen stijl. Ik vind dat ze het gevoel van Zandvoort redelijk goed verwoord.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 Nee. Trouwens, in Nederland valt het ook een behoorlijk lezen. <laughs> ja, maar daar gaan we gaandeweg het gesprek. <laughs> te, uh, gaat daar waarschijnlijk toch wel een beetje verandering in, uh, in komen. Dat denk mag ik, ik hopen. Ja, uh, dat is het relaas uh, het, uh, van het eerste boek. Ja. Uh, vorig jaar bracht hij je, je tweede uit bij de uitgeverij Klapwijk. als, ja, het, dat klopt. Uh, als het goed is. Uh, de Dinosaurus Regina. Uh, ja, uh, ik heb dat uh, boek uh, gisteravond uitgelezen.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 Some folks just have one, yeah, others they got not on. Stay with me, yeah, oh, let's just breathe.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 So hollow I wish I could tell